De brand bij afvalverwerker AVR in Rotterdam, die gisteren onder controle leek, is vannacht weer opgeleid. Het blussen in de loods gaat moeilijk door de hitte. Daarom laat de brandweer het vuur nu door het dak gaan, zodat er van buitenaf kan worden geblust. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen van de brand bij AVR zijn voor de afvalverwerking in de regio. BBB-kandidaat Mona Keizer ontvangt al twee jaar wachtgeld. Woensdag was haar partijleider Van der Plas in de Tweede Kamer nog kritisch... omdat PvdA GroenLinks-lijsttrekker Timmermans wachtgeld krijgt. Maar in het tv-programma Humberto erkende Keizer dat ook zij zo'n uitkering krijgt. Volgens haar is er wel een belangrijk verschil. Zij werd twee jaar geleden ontslagen, terwijl Timmermans zelf zijn baan opzegde. Voor het eerst in acht jaar worden er vandaag weer basisbeurzen uitgekeerd aan studenten. Wie thuis woont krijgt 110 euro, uitwonende studenten krijgen 439 euro. In totaal krijgen bijna 466.000 studenten van universiteiten en hogescholen een basisbeurs. Dat zijn er ruim 30.000 meer dan waar uitkeringsinstantie DUO op had gerekend op basis van het aantal leningen van afgelopen jaar. Ajax heeft zijn eerste groepswedstrijd in de Europa League gelijk gespeeld. Tegen Olympiek Marseille werd het in de Johan Cruijff Arena 3-3. In de Conference League gaf AZ in Bosnië een 3-0 voorsprong uit handen. De Alkmaarders verloren uiteindelijk met 4-3 van Szyrinski uit Mostar. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met vooral in het westen enkele buien. Later kan ook in het binnenland een bui vallen. En Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen bijzonderheden reden op de weg op dit moment. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM.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 Want als ik meeging met de stroom Had ik mezelf nooit meer Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Zelensky heeft bij zijn bezoek aan president Biden in het Witte Huis miljoenen aan steun opgehaald. Maar hij krijgt vooralsnog niet de Attackums-raketten waar hij al maanden om vraagt. De brand bij afvalverwerker AVR in Rotterdam, die gisteren onder controle leek, is vannacht weer opgeleid. De brandweer laat het vuur nu door het dak gaan, zodat er van buitenaf kan worden geblust. Ajax heeft zijn eerste groepswedstrijd in de Europa League gelijk gespeeld. Tegen Olympiek Marseille werd het 3-3. In de Conference League verloor AZ in Bosnië met 4-3 van Zrinski uit Mostar. Het weer, wisselend bewolkt met vooral in het westen enkele buien, later ook in het binnenland. En Het wordt 15 tot 18 graden. Met een pakje in de Kom maar, Herman. klaar. Ja, het is niet Welke tent zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik ben, We hebben gewoon hier. Als je het niet eraf vindt. Blijf jij maar liggen. Dan ga ik even twee haringen halen. Moet je er eitjes bij? Ja, dat maar lekker. zie